Marjon Koekoek met het NOS Journaal. Bij accountro Deloitte is topman Meter opgestapt als bestuursvoorzitter... en was nog maar drie maanden CEO bij het bedrijf. Bij een regulier intern onderzoek bleek, bleek dat Meter financiële belangen heeft gehad... in bedrijven die hun boekhouding door Deloitte lieten controleren.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 Ja, Jan Selsa is dus leider van de gemeente, een kerk dus ook, in Leidendorp, Een hele grote gemeente, ik denk wel duizend mensen zo groot. En daar zijn elke week, de eerste en de tweede uh, zondag van de maand, hebben ze daar zijn genezingsdienst. En wij hebben daar ook cursussen gevolgd. En uh, toen zei die dominee Selsa ook van, nou ik ga door heel Nederland met de genezingsdiensten binnenkort.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 The tear me up inside. Shalorava is and I'm right, that's you. That's you. Leola, he at that room, SHOTS